Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet essentiële winkels mogen we waarschijnlijk een klein beetje hopen. Vanaf volgende week woensdag zou je er op spullen moeten kunnen ophalen. Al is het nog niet helemaal zeker, zegt verslaggever Eva Kiviet in Den Haag. Aan de ene kant uh, willen ze die winkels weer wat meer lucht geven, perspectief bieden. We zien ook de besmettingen de afgelopen dagen dalen nu onder de 4000. Uh, dus dat is de ene kant. Maar aan de andere kant zijn er nog steeds zorgen om die Britse variant, die besmettelijke variant. Morgenavond is er weer een persconferentie. Dan wordt ook meer bekend over hoe het precies gaat met het heropenen van de basisscholen volgende week. Zo wordt er bijvoorbeeld nog nagedacht over mondkapjes in groep 7 en 8. 65% van de jongeren wil dat er meer anticonceptie voor mannen komt, blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. 9 op de 10 vindt dat mannen net zo verantwoordelijk zijn voor anticonceptie als vrouwen. Mannen hebben wel een voorkeur, de helft wil het liefst dat er een mannenpil komt. Je kan alvast plannen maken voor het festivalseizoen. Normaal is paaspop elk jaar de eerste in april. Maar nu is het festival voor het eerst niet rond Pasen. Paaspop is verplaatst naar begin september en de organisatie denkt ook dat het dan weer kan. Eind deze maand gaan de kaarten in de verkoop. En zondag start het allerlaatste seizoen van dit programma. Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Dit is alweer onze laatste aflevering van 2020. Ah. Ja, Zondag met Lubach. Eigenlijk zou vorig seizoen al het laatste zijn, maar Lubach komt toch nog een keertje terug met een dertiende seizoen. De acht afleveringen staan allemaal in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Die zijn op 17 maart. Het weer in het noorden en midden kan het lokaal nog altijd glad zijn. Verder is het in het hele land bewolkt vanmiddag. Temperatuur ligt tussen de 0 en de 5 graden. Morgen is er in het noorden kans op sneeuw. En het kan dan opnieuw glad worden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer in het noorden en midden van het land moet rekening houden met gladheid door ijzel. Tot zover de verkeersinformatie. Er is een avondklok in Nederland. Tussen 9 uur s avonds en half 5 s ochtends blijven we verplicht binnen...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 Rainbow Radio Zandvoort. Welcome to the best show on the radio. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Wonderful Life van Mathilde Santing. In oorspronkelijke versie, natuurlijk, door Black. Maar wat zingt ze dit ongelooflijk prachtig? Welkom bij het tweede uur Rainbow Radio Zandvoort. Helemaal in het kader van uh, biseksualiteit. biseksualiteit ja. Of plurisexualiteit, Pluriseksualiteit. Of panseksueel ja, inderdaad. Er zijn verschillende termen om daar zo direct uh, om, hier, om, om het beestje een naam te geven. Om ja, het zo maar te om zeggen het toch als we een het over In uh, ja, ja, ja, ja. ja. he, dit eerste uur zijn we er eigenlijk achter gekomen uh, door Linda Duits en Dorien de Lange.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 En het kan een fase zijn, eh, eh, maar dat is het meestal niet. Eh, nou, we, kortom, we zijn volop in onderzoek. Ja. En in dat volle onderzoek eh, hebben wij op dit moment ook eh, de gelegenheid... om kennis te maken met Joshua Sandberg. En als het goed is, eh, hang je op dit moment aan de telefoon, Joshua?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 En uh, ik, hou me, ik ben zeg maar, gespecialiseerd in de behandeling van zedendaders, zedeplegers. En uh, als je me vraagt van uh, wie ben jij nou, zeg maar, als je uh, nadenkt over seksuele oriëntatie en zo, dan zeg ik altijd ik ben B. Dus dat houdt uh, in dat ik van middel en gender hou. En uh, in, in, in die hoedanigheid ben ik ook uh, verbonden aan Stichting D Plus Nederland.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 Um, uh, ja, de, kun je ons meenemen in, in, in die stichting, in die, in die website? Uh, allereerst, wat is B, precies? Ja, um, dat kan ik kan het je wel vertellen. en moet ik, neem ik mee in een stukje geschiedenis. Um, wij zijn een jaar geleden opgericht als stichting. En um, het kwam omdat we eigenlijk zagen dat er niet zo heel veel was in Nederland aan belangen, behartiging en pleitbezorging. Maar ook aan communityvorming.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 Ja, uh, kinderen ja. worden tegenwoordig natuurlijk veel, veel opener uh, opgevoed meestal, denk ja. ik. De, uh, nee, de... Minder in hokjes in ieder geval. Ja. ja. Nee hoor, dat is, dat is wel interessant. kijk wat tegen mijn eigen gezin, ik heb drie kinderen. En uh, uh, ik zeg altijd uh, tegen mijn kinderen, het maakt niet zo heel veel uit met wie uh, thuis komt. Want, uh, je thuiskomt. Want je hebt jouw toekomstig vriendje of vriendinnetje. Maar uh, soms zeg ik ook wel ja, of dat nou iemand is die zich nou vriendje of vriendinnetje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 uh, die bi mensen die bi plus mensen eigenlijk, die hebben last van uh, bijvoorbeeld die monoseksuele norm. Maar mijn hetero-buurvrouw heeft het misschien ook wel. Mm -hmm. Of mijn bi uh, mensen hebben last van die relatienorm. Dat je met één partner hetzelfde huis hetzelfde bed, het, uh, liefst nog een paar kinderen erbij. Misschien heeft mijn buurvrouw daar ook wel last van, of een buurman. Maar ja, dat snap maar wel. Dus het gaat eigenlijk over soort een heel inclusief verhaal. Niet alleen voor die plus mensen maar voor de hele gemeenschap. En denk ik ook voor ons als geheel, als maatschappij. Ja.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 Nou, um, de website is gemaakt van Wielinga en die heeft echt heel veel plezier gehad... bij het maken van de quiz. Daar zit een hele leuke quiz op. En ja, maakt, kijk op ja. En dat gaat vooral over uh, de monoseksuele norm. En ik zei het net al kort, monoseksueel betekent dat je of het een of het ander bent. En uh, dat is iets wat wij als norm hebben in het land, in Nederland misschien wel wereldwijd.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 Uh, en dan kun je bijvoorbeeld via de social media-kanalen die op onze website staan, uh, aansluiten bij de B plus-borrels. Dat doen we allemaal online omdat we natuurlijk een coronacrisis hebben. We hadden van plan voor die coronacrisis ja. om uh, door het land uh, bijvoorbeeld uh, maandelijkse borrels te houden. Hm? Maar nu hebben we gezegd, nou we gaan dat gewoon online doen. En dat is eigenlijk voor mensen die, uh, nou, zeggen ik wil uh, mensen die uh, dezelfde ervaringen en gevoelens hebben als ik uh, ontmoeten.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 uh, kant op te komen in Zandvoort en dan een terras uh, te ontvouwen waarin je. Zeg maar, ik jullie zou kunnen. Goed maken. idee, Ronald. No? Oh, ja, dat is een tof idee. Oh nee, dat ben ik helemaal <laughs> voor. Ik, ik mag iets. Nou, ik, ik weet niet of ik het al mag zeggen, maar ik ga het toch een beetje verklappen. Ik ben met uh, de, een van de basis van Amsterdam Pride. bezig met het vormgeven van een vaste commissie, die commissie voor de organisatie. Dat is allemaal al gaande. Maar dit zou volgens mij perfect een van de dingen zijn die in zo'n uh, programma van uh, van, uh, hoe heet het, van komende Pride, als die in zo'n vorm kan doorgaan door corona, past. Ja, ja. ja nou, super. dit is super. En, uh, en dankjewel voor deze scoop. Want daar zijn we <laughs> natuurlijk hartstikke blij mee weer yeah. in, uh, in deze uitzending. Uh, nee, je, je, je bent van harte welkom. Of de hele nou, stichting leuk. is uh, uh, van harte welkom inderdaad uh, met ons de Pride te vieren. En inderdaad,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 Zometeen naar de volgende twee nummers. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Tot zo!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 Zal ik nooit meer vergeten Jij kwam bij mij en vroeg moe ik eten Zomaar eens vroeg jij me na Sinds dat moment kan ik alleen maar dromen. dromen Die ogen en die lach Sinds jij daar in mijn leven bent gekomen We yeah. can Of winter, altijd weer CFM. Tomorrow. Welcome to the club of broken hearts. Where a thousand lonely souls. Apart.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 emotionele en seksuele aantrekking in je hoofd hebt zitten. En als je dat eenmaal bereikt, gaat er de wereld voor je open. Misschien ook wel voor jezelf zelfs. En um, nou ja, dus daar, daar is het um, onderscheid. En dat uh, zien mensen vaak over, over het hoofd. Ja, ja, ja en nee, ik denk dat dat wel mooi is om dat benadrukken, te, te benadrukken. Want um, als we het hebben over openheid uh, uh, met mensen die, die uh, bi-plus zijn, dan, dan valt dat toch nog wel een beetje winst aan, aan zeg maar... Uh,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 En uh, uh, wat we zien is dat zeg maar, van de lesbische en homo-mannen en vrouwen toch een redelijk groot percentage dat tegen de 100% aanschuwend uh, er best open over is. Dat gaat natuurlijk met vallen of staan met horten en stoten. Maar van de biplus mannen en vrouwen heel, uh, heel, uh, het percentage een stuk lager. Dat heeft denk ik onder meer te maken.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 Die bij jouw plus zijn horen, dan is dat ook goed. Maar als je in je eentje wil zijn, dan is dat ook goed. Die, die kennende norm gaat niet alleen daarover. Ja. Yeah, Een yeah. relatienorm, hè?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 Ja, dat kan ik. We uh, weten uit uh, onderzoek dat uh, 11% van de hetero-mensen in Nederland psychisch uh, ongezond is of psychische klachten heeft. En uh, daar staat uh, naast dat er uh, van de homo-man en de vrouw 17% een uh, soortgelijke klachten heeft, en 26% van de B-plussers uh, psychisch ongezond is. Uh, we weten eigenlijk nog niet zo goed waardoor dat komt.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 ja, dat is heel kort waar het, over, uh, waar het over gaat. Ja, ja, ja precies. En, dat, uh, en, en, en niet alleen op de werkvloer, maar daarnaast inderdaad, is er ook nog sprake van vis -wek, vis -wek, uh, fysiek seksueel geweld. Ik, ik wilde even doorgaan, ook omwille van, van de tijd van het interview, de acceptaties hmm. onder, uh, onder LHBT. Um, want daar is natuurlijk ook het een om te doen en daarom maken we deze uitzending ook. Hè, dat er vanuit de, de, de lesbische uh, en, en homo- en transgender community uh, toch.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 ...iets aan mij moeten beleven waar ik helemaal niet op zit te wachten. Ja, ja. Dus daarin zie je wel best wel uh, wat frictie en wat wrijving... Uh. Uh, die, uh, ja, die niet zo eens op die opgelost is. Maar, ja, zeg maar de hele emancipatiebeweging van de B-plussers is uh, niet zo identiteitsgericht uh, en gebonden. zoals dat in de klassieke L- en de H-emancipatiebeweging uh, is gebeurd. Nee, precies. En vandaar komt dan zeg maar, ook waarschijnlijk die, die, die, uh, uh, ja, uh, dat, dat onbegrip vandaan. Want ik lees hier dat 23% van de LHBT-mensen. wil geen date met een B-plus iemand.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 Uh, mono ja. Monoseksuele samenleving en het uh, binaire denken in, uh, in deze. Ja, hm. ja de, het is heel vaak nog een gedachte, namelijk inderdaad bij die mensen die zeggen ik wil geen relatie met jou, want je moet uh, uh, er nog achter komen of uh, je zal wel bij me weggaan. Dus het is of van je moet zeg maar mijn hoek, je moet wel een stenen voor je hebt twee mannen bij elkaar en dan hm. de ene is bi de andere homo en dan zegt dan de, de homo zegt de bieman. Je moet, eigenlijk ben je nog niet echt achter wat jouw echte seksuele oriëntatie is. Ja. Terwijl bijvoorbeeld dan die, uh, die man zegt ja, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, uh, ik val er wel op jou, maar ik heb mezelf nog nooit als uh, bi of als homo gezien. Eigenlijk voel ik me gewoon meer heet zo, maar ja, toch hou ik van je. En dat is natuurlijk een soort van onthutsend. Omdat je dan, <laughs> omdat ja, wij denken, zo zijn we opgevoed, als je van mannen houdt, dan ben je homo.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 echt heel precies de vinger leggen op van ja waar, waardoor komt dat geweld naar bij plusvrouwen nou in de relatie dat weten we nog niet helemaal precies daar moeten we goed nog naar kijken maar dat uh, en hem ook benoemen uh, maar uh, wil je echt zeg maar echt goede hulpverlening daarop kunnen doen moet je met hele concrete uh, goede kennis komen om daarop te kunnen interveneren. Ja. Nou, dus zo uh, ook we zeg maar niet alleen de stand van zaken nu maar ook met het nieuwe onderzoek uh, aan met aanbevelingen te kunnen komen voor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 nou ja, niet helemaal eens is met jouw manier van leven. <laughs> en, uh, en ik heb je nog nooit live zien spelen. En ik organiseerde afgelopen jaar het Bibo tijdens Pride in Amsterdam. En toen dacht ik echt, oh, ik zou echt zo graag jou een keer mee willen nemen op de Bibo tijdens de Canal Parade. Ah ja. uh, weet ik niet of dat gaat lukken, maar <laughs> uh, uh, uh, ik, uh, uh, ik zou wel uh, graag mijn Brain On die van Lady Gaga willen worden. Dat is wel een nummer wat ik bij Pride uh, vind passen. Maar ja, zo...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 to show me a real good I'll be your galaxy, I'm, I'm about, about to, fly. to fly Rain on me, tsunami Head up, up to the, the sky. sky I'll be your galaxy Van Lady Gaga en Ariane Grande. En wat zou het fantastisch zijn als ze op de boot zou komen. Nou, stel je voor. <laughs> zou, zou dat lukken? Ik weet het niet. Sorry, nee, zou, nou, we gaan, we gaan we, we kijken. Uh, uh, hoe, hoe heet dat? Doe je dat met Sinterklaas ook alweer? Uh, vol verwachting. Vol verwachting klopt ons, klopt ons hart. Precies, we gaan het inderdaad afwachten. Ja. Oh, we zijn er alweer bijna doorheen. En, uh, ja, dat betekent joh. dat we snel naar de Goed. agenda moeten gaan.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 Met LGBT-vluchtelingenzoekers. En op deze manier uh, de integratie bevorderen door het leren van de Nederlandse taal. Daarvoor hoef je geen docent te zijn. Um, je kan gewoon lekker allemaal meedoen. Stuur dan vrijblijvend een mail naar online taalcafé.lgbtworldbesite.org. Ik herhaal: online taalcafé.lgbtworldbesite.org om alle details te gaan bespreken.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 Binnen relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs... en het voortgezet onderwijs. We en dan gaan eruit. Heel goed, dan ja. gaan we eruit met uh, uh, het nummer... Lo loud Like Love van Placebo. Lekker loud, zet het maar hard aan.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 Dank je wel voor de presentatie en de redactie... en de samenstelling van de nummers. En Ronald Westkens, ook dank je wel voor de presentatie, de muziek... en alles wat je erbij gezocht hebt. Uh, fantastisch. En wij en... hopen dat u graag weer luistert naar 1 maart, 1 uur... stem af op ZFM voor Rainbow Radio Zandvoort. En nu dan was de Hier is ZFM.